Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De burgemeesters in het veiligheidsberaad vinden dat er perspectief op versoepelingen van de coronamaatregelen moet komen. Voorzitter Bruls zei na afloop van overleg met enkele ministers dat hij hoopt dat het kabinet de komende tijd duidelijkheid in positieve zin daarover kan geven nu het vaccineren van de bevolking op stoom begint te komen. Bruls denkt bijvoorbeeld aan de horeca en het hoger onderwijs. Zo zouden terrassen in bepaalde delen van de week open kunnen, zei hij. Minister De Jonge was ook bij het overleg. Hij is niet optimistisch over snelle nieuwe versoepelingen. Producten van Google die in het onderwijs worden gebruikt zijn niet veilig genoeg. De privacyrisico's zijn te groot, schrijven onderwijsministers van Engelshoven en Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om Google Workspace en Google Workspace for Education, waarmee digitaal samengewerkt kan worden. Er zitten applicaties bij zoals Gmail, Google Classroom en Google Docs. Google kan onder meer zien wat gebruikers aanklikken en welke zoekopdrachten ze gebruiken. Ook de producten van Microsoft zijn onder de loep genomen. Daarover zijn geen grote risico's als de gebruiker een aantal maatregelen neemt. Welke maatregelen dat zijn, staat op de website van Kennisnet. Zoals er nu voor staat, kunnen de verkiezingen over twee weken doorgaan. zei minister Ollongren na overleg met het Veiligheidsberaad... mocht de maatregel van de avondklok worden verlengd... dan is dat volgens haar geen belemmering. Als je zegt dat je nog moet stemmen of bij het tellen wil zijn... dan volstaat dat, zei ze. Een man die op zoek was naar een huurmoordenaar is veroordeeld tot acht jaar cel. Volgens het OM zocht hij op internet naar iemand die zijn vrouw zou willen vermoorden. Ook maakte hij geld over naar een mogelijke huurmoordenaar, maar die voerde het plan niet uit. Volgens zijn advocaat handelde de man vanuit een opwelling. Het weer vannacht verspreidt mistbanken, het komt af tot rond het vriespunt, overdag breekt vanuit het zuiden de zon door en het wordt dan 9 tot 16 graden.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 Can't you see I'm so dry And I don't know what to do Could could've got this right. Kill